Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden al heel wat rondjes rood gekleurd. Om half acht vanochtend gingen de eerste stembureaus open... voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Die kunnen vandaag en morgen al stemmen. Woensdag is de rest aan de beurt. Deze vrouw in Assen hoort niet bij die kwetsbare groep... maar was er vanochtend toch als de kippen bij? Ja, early beurt. Heerlijk ochtend in de ochtend en uh, snel stemmen, ja. Ik wou er vanaf. Maar behoort tot de... goed, je tot een van de resticoeten die speciaal nee. uitgenodigd zijn? Nee, nee. U dacht gewoon, ik ga. Ja. Ik mag. Ja, je mocht, ja. ja. Ik denk woensdag komt iedereen en uh, dat vind ik eigenlijk toch wel eng. En dat stemmen kan op allerlei plekken. In een buurthuis, gymzaal of kerk bij jou in de buurt. In Almere doen ze het nog een beetje anders. Daar kun je vanuit je auto stemmen. Hartstikke corona-proof. Mensen die met de auto komen kunnen kiezen of even in de auto blijven zitten. Dat enorme stembiljet uitvouwen op het stuur en dan... Een hokje in kruisen of even uitstappen. Maar hebben ze dat gedaan? Hebben ze dat allemaal ingevuld? Stembiljet weer in elkaar gevouwen? Schuiven we weer eentje op? Om vervolgens het stembiljet in de bekende stembus te deponeren. Heb je nou geen auto en wil je toch door de stem drive-thru met je fiets, rolschaatsen of skateboard? Ben je ook gewoon welkom. Mensen op Curaçao moeten een uur eerder binnen zijn. De avondklok op het eiland wordt vervroegd naar 9 uur. ...komt door de Britse variant die voor meer besmettingen zorgt. Verder mogen er in winkels en bij evenementen voorlopig maar 25 mensen zijn. Dat was het dubbele. Een bug bij Twitter afgelopen weekend. Iedereen die het woord Memphis tweette, werd automatisch geblokkeerd. Of je het nou had over de stad Memphis in Egypte of Amerika... ...of over voetballer Memphis Depay. Het was een foutje, zegt Twitter nu, al zeggen ze er niet bij waardoor die veroorzaakt is. Het weer, er vallen wat buitjes, maar we krijgen ook de zon te zien vandaag. Het is een graadje of negen.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 Pardon, ik verslik me erin. Het is zaterdag 13 maart en dit is Goedemorgen Zandvoort... vanuit de studio op de Tolweg. Vandaag hebben wij aan de techniek Cor Draaier. Die heeft trouwens ook voor de muziek gezorgd deze week. Dankjewel, je Cor. Je hebt er weer een mooi programma van gemaakt met muziek. De redactie deze week was in handen van Gert van Kuik... en mijn naam is Irene de Jager. We beginnen zometeen met Gerrie Rutte. Zij gaat ons informeren over de laatste nieuwtjes van Pluspunt... En daarna praten we met Rooidongen over de uh, ontvangst bij de stemhokjes. Uh, aanstaande maandag, dinsdag en woensdag. En uh, hoe de scholieren of studenten daar de hulp bij zijn. En dan spreken we met Lana Lemmens van Zandvoort Marketing over het online event. Dan een kleine pauze met het nieuws. En daarna spreken we met Hans Rubeling over de notenzaak die gaat stoppen. Nou, dat is wel heel ernstig, vind ik. Maar goed, daar moeten we maar even ernstig over praten met hem ook. En daarna spreken we met Rick de Haan over de Kika Run... en wat dat nu precies is en waar het ook weer voor staat. En we eindigen met Fred Paap, onze welbekende Fred Paap. Uh, vorige één, eigenaar van Café Koper en nog heel veel meer. Maar ook vooral oud-raadslid van de VVD en uh, hoe gaat het nu met hem? Maar we beginnen met Gerry Rutte. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen Irene. We gaan het hebben over Pluspunt. Ja, ja. Nou ja, je weet, het is nog steeds. Hè, de cursussen en de overige activiteiten die gaan nog steeds niet door. Tot en met 30 maart. Uh, uh, hopelijk uh, komt daarna wat versoepeling, maar we weten het nog niet. Maar nee. in de tussentijd is er wel, um, wel iets leuks. Uh, het is weer mogelijk om wensen mogelijk te maken in de wensboom. Ah! Je weet vroeger was er ja. altijd, hè, was er een wensboom fysiek, stond er in plus bij pluspunt of uh, um, en uh, of bij die locatie. Dan kon je dus een, een briefje met een wens kon je in die boom hangen. En uh, dan was er een jury en die ging zich daarover buigen en dan, dan de leuke wensen werden dan vervuld. Dat kan natuurlijk nu niet, uh, maar het kan wel online. Uh, okay. Dus het is, dus als iemand een wens heeft, hè, als je een wens heeft, het, het is soms een hele kleine moeite, hè, Wat heel veel voor iemand kan betekenen. En um, en, en we moeten op de, op de in deze tijd allemaal heel veel inleveren op onze eigen manier. Maar is er nou iets wat mensen heel graag willen en wat niet mogelijk is nu? Uh, en, en heb je een wens voor iemand of, of voor voor, je, voor jezelf of voor iemand anders? Of heb je een goed idee? Of wil je een talent inzetten om een wens in de vulling te laten gaan. Stuur die wens dan naar pluspunt, naar pluspunt Ja, nou ja, het, het kan de wens ook, zeg maar, die kan natuurlijk ook een beetje in de toekomst getild worden. Althans, ja. even over deze uh, uh, beperkingen die de, er nu zijn. Ja. Dat hoeft niet per se nu te zijn, hè? want nee. dan hebben we natuurlijk, iedereen heeft natuurlijk nu problemen. We zitten al een jaar in lockdown. Dus het is dat kan natuurlijk wel, maar ook hele specifieke dingen die je misschien aan dacht dat je. misschien is dat wel leuk als Ja, als dat kan, maar het kan helemaal niet. Weet je, gewoon. Ja. Nou ja, of iets wat je zelf niet voor elkaar kan krijgen, maar wel heel graag wenst voor iemand anders. Juist, en daar kan ja. pluspunt dan natuurlijk in bemiddelen. Of, die kan of, in bemiddelen of helpen. Die kan helpen. ja. ja. En als je nou, uh, als je dus geen e-mail hebt, hè, omdat, om die wens te, te sturen, kun je ook gewoon bellen hoor, met pluspunt. Maar ze mogen toch. Dat, dat, dat, stel je voor dat iemand dat allemaal niet kan. Maar hij, hij is wel in staat om naar pluspunt te komen. Dan zou hij ja. toch ook een briefje in de brievenbus kunnen doen bij pluspunt. Natuurlijk kan dat. Met dus de wens? Dat kan. Je kan het in. ...de brievenbus doen, je kan bellen... Ja. ...en je kan het mailen. Dat ja. is allemaal mogelijk. Ja. En als je het niet weet... ...dan bel dan altijd gewoon met Pluspunt met de balie. Ja. En die kunnen je altijd verder helpen. Dus als je vragen hebt, bel gewoon. Het is helemaal geen probleem. Het komt allemaal goed. Ja. Want voor, die... de, voor de activiteiten die dan nog wel... ...plaatsvinden in Pluspunt... ...is inderdaad ja. de balie nog steeds bezet... Die is bezet en uh, de plusdienst is er ook. Dus er uh, is altijd is er iemand, en dat is heel goed, die, die, die uh, vrijwilligers die, er, die, die, die, die de telefoon bemannen. Je kan altijd kun je bellen voor, uh, voor boodschappen uh, om met de belbus mee te gaan. Ja. Gewoon een luisterend oor ook. Als je gewoon even wil, wil praten, als er niemand is waar je mee kan praten. Je kan gewoon bellen, elke werkdag. Tussen ja. 10 en 12 kun je de plusdienst bellen. Dat is 023 571 73, -73 jou wel ook, jou bekend natuurlijk. Ja, zeker. zeker. Nee, ja. En het staat ook in de in het Zandvoortse, in de Zandvoortse ja. staat de, de ladder, hè, de, de, de activiteitenladder. Ja. Daar ja, staat dat, dat gewoon... telefoonnummer ook bij, dus. Uh, als ja. je het even niet hebt kunnen uh, opschrijven nu, dan kijk even in de ja. Courant en dan vind je ja, daar een telefoon. Het kan allemaal wat, wat wel en niet kan. En wat uh, er kan best nog best wel veel hoor. Dus alleen maar je kan niet meer bij elkaar komen. En dat is gewoon heel, heel vervelend, maar het kan gewoon niet even. Nee. Dus nee daar moeten, dat, dat uh, is... moeten we het dan mee doen. Uh, en uh, maar er komen betere tijden aan. Ja, Maar zoals uh, wat, wat er nog in die activiteiten staat... Hè, bijvoorbeeld uh, bijeenkomsten voor naasten met mensen met autisme... Is daar nog, begint dat wel weer? Uh, uh, nou, als, er, als je daar uh, vragen over hebt... Gebel al, zeg, bel altijd even op. Bel ja. altijd even voor uh, of het wel of niet doorgaat. Hè. Dat, dat weet je niet altijd. En uh, wat wel doorgaat, digitaal, gaan er wel dingen door... Ja, in ieder geval de dementievriendelijke samenleving. Hè, die, die, die, ja. Dat is een online uh, event. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de depressiesteungroep en de herstelgroep Verslaving... Uh, ja. Daar moet je wel eerst even voor daar bellen. Moet je, daar moet je voor bellen, ja. ja. ja. En, en dat staat dus ook oorbaan. in die activiteiten telefoon. Dat staat ook daarbij, ja. En uh, uh, digitale spreekuren, dus over uh, e-mails en over veilig internetbankieren... en hoe is uw privacy. Dat, dat, gaat, dat gaat gewoon door. Maar dat zijn ook allemaal online cursussen. Die kun je, daar moet je je ook altijd voor op, uh, ja. opgeven. Ja, Hè? Dus dat is... Uh, maar voor gewone hulpvragen en, en voor gewoon ja. uh, inderdaad een luisterend oor. Of hoe moet ik dit oplossen? Ja. Of hoe moet ik dat oplossen, kan men ja. gewoon altijd het algemene nummer bellen van ja. pluspunt. En de dames daar aan de balie en de telefoon die weten precies... En dat, ja, en dat is met alles, hè. Dus ook voor jeugd, voor de jeugd en voor sport, hè. Sport. Je kan ook een sportservice team, die kan ook naar je toe komen. Om gewoon op muziek op je balkon te bewegen. Het is allemaal mogelijk, hè? Ja. Um, ja, neem de mogelijkheden die er zijn. Ja, neem de Zeker. mogelijkheden die er zijn. Ja. En verder, ja, verder zijn er nog twee vacatures. Ja. Uh, en dat is onder andere de activiteitenbegeleider jongerenwerk. Ja. Daar wordt iemand voor gevraagd die, die dat wil doen. Dat is ook heel leuk. Ma uh, meld je aan bij uh, Marieke Louise. Uh, dat is 0636300809. Ja, kun je het nog één keer herhalen, dat nummer? Ja, 06-36-300-809, Marieke-Louise. Ja. En uh, dan kun je je daarvoor opgeven als je denkt van... nou, het is leuk om uh, met daar... Um, met jongeren om te gaan. Met jongeren om te gaan, ja. ja. En de andere is, een, uh, is een, uh, een lid van de Raad van Toezicht... Uh, met een financiële achtergrond. En daar kun je dus ook uh, je opgeven... Bij de, bij, de, bij de voorzitter van de Raad van Toezicht... dat is Peter Berkhout... 06-502-23735. Ja, nou ja, goed. Uh, dat zijn even twee... Precies, en mocht je dit nummer ook niet hebben kunnen horen nu... dan kun je ook altijd weer bellen naar het Pluspunt, Pluspunt... en dat dan ja. daar vragen, telefoonnummer, ja. want zij kunnen Het is dat. even saai allemaal, om dat zo te zeggen... maar uh, het, is, uh, het is niet alleen maar telefonisch, dus... Ja. Um, meer is er even niet te melden, helaas Irene. En, uh... Nee, nou ja goed. Da daar hey. komen, er komen weer betere tijden, moeten we maar gewoon vanuit gaan. En uh, als dat Zeker. zover is, dan worden alle activiteiten weer, we weer gestart en bekendgemaakt. Ja, bekendgemaakt. En dan kan iedereen weer, uh, weer, weer fijn deelnemen aan allerlei activiteiten. Koffiedrinken, cursussen enzovoort. En weer bij elkaar komen en, uh, ja, ik denk dat er heel veel mensen zich daarop verheugen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En, uh... Want er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden voor mensen... om uh, uh, zeg maar steun te krijgen bij jullie vandaan. Dat is echt uh, fantastisch. Ja, dat is toch fijn. Je kan altijd bellen hè. Gewoon bellen is natuurlijk het makkelijkste om te doen. En dan kun je altijd wat voor vragen je ook hebt. Je kan alles, je kan er altijd terecht. Ja, ja, jij noemde even uh, dat er is he, eind maart uh, wordt er weer opnieuw uh, gekeken. Ja. Ja. Uh, zijn er wel dingen die waarvan je nu al zou kunnen zeggen van nou dat gaat in ieder geval weer beginnen? Of is het echt ja. afwachten? Het is echt afwachten. Ja, we zijn natuurlijk wel, alles staat natuurlijk wel klaar om weer te beginnen. Maar ja, het kan gewoon niet. Hè? Ik bedoel, uh, huisbezoeken is heel moeilijk. Uh, het kan wel, één op één. Maar ik zit zelf voor de, de, de 80 plus huisbezoeken. Hè? Mensen die 80 jaar worden elk jaar. Nou, die kunnen ook niet bezocht worden. Dat staat ook stil op dit moment. Ja. Dus dan moeten we ook weer afwachten of het wel of niet mag. Ja, dus... en, uh, er staan ook in de startblokken de, de verhalenmiddagen. Die uh, ik zou eerst in maart weer beginnen. Januari eigenlijk, dan is het weer maart. Nu hebben we het weer naar mei mij doorgeschoven. Dus ja. we weten ook niet of mei nou weer door kan gaan. Hè? Dus ja, zo is het maar steeds. Ja, <laughs> nou ja eigenlijk is het nu doorgaan, pas duidelijk ja. hoeveel ja. pluspunt eigenlijk doet ook. Hè? Als je kijkt ja. naar... De, ja. de, koffie, uh, he, de de koffie, -ochtenden, de, de, de koffie -ochtenden, het, het eten op, op uh, maandag ja. Ja. Uh, en wat is het ook weer? Welke dagen werd er ook altijd weer uh, zeg maar, gegeten het is daar? Donderdag ja, ja en ook uh, na alle dagen zijn er vaste vaste. Uh, en eten over de grenzen. Ook, ja, ook zo'n ding. Ja. Ja. Ja. Is ja. allemaal niet? Het is allemaal niet, nee nee. nee. Nou ja. het, is, uh, ja, het is echt jammer. En, en, uh, je, en, je moet, en Pluspunt was, is natuurlijk altijd een, waar je zo binnen kan lopen. Ja. Ren, uh, zoals in Blauwe Tram als in Noord. Maar dat kan nou gewoon niet. Je moet nee. altijd eerst een afspraak maken. En ja. dat is natuurlijk wel raar. He? Maar één ding is er wel. En dat kan ik dan nu wel zeggen: over inlopen. Maandag wordt er wel gestemd in, in Pluspunt en in de ja. Blauwe Tram. En dat is mooi. Dus dat is hartstikke mooi Dus uh, voor ja. de mensen die luisteren en die gaan stemmen. En dat doet iedereen natuurlijk, want dat is je plicht, vind ik, als uh, Nederlander. Ja. Ja. Die kunnen gaan stemmen bij de Blauwe Tram of bij Pluspunt in Pluspunt Noord. Pluspunt in Noord. Ja. Er zijn nog wel meer plekken, maar dat zijn dan wel de plekken ja, die voor heel plek, veel he? mensen Elk bekend jaar, zijn. Ja. Ja. Ja. ja, dat is mooi. Ja, zeker. Nou ja, uh, ja. Dat, dat is eigenlijk... Uh, het is heel weinig iedereen wat ik heb te melden, maar... Uh, het is uit een goed hart. Laat ja. en, en, en jij zelf? Want jij bent natuurlijk altijd ook heel erg druk met ja. allerlei activiteiten. Nou ja, is dat bij jou ik, ook een beetje stil komen te liggen? Het is een beetje stil. Ja, alhoewel achter de schermen. Ik ben meer achter de schermen werken. Daar, daar gaat het dan wel door. Maar uh, je kan dan wel dingen verzinnen maar, ja, uh, en, en, en, en plannen. Maar als het niet door kan gaan, ja, dan moet je dat nee. weer op, opschuiven en zo. Dus het is wel wat rustig inderdaad. Ja. Maar welke dingen ben je echt aan het voorbereiden? Die dan zeg maar op het moment dat het weer mag... Uh, de valenmiddag de verhalenmiddag op, op oh, ja. maandag hè, om de twee maanden. Wat altijd heel erg leuk is. En er staat wel een planning staat daar voor het hele jaar. Maar goed, dan moeten we dat schuift dan steeds weer op. Hè. En uh, ja. hopelijk nou in mei dat we in mei uh, kunnen starten. Nou ja, wat ik zeg, de 80 plus huisbezoeken liggen ook stil even op dit moment wat ik dan doe. Ja. En uh, nou ja, het is eigenlijk uh, niet veel, Nee. <laughs> gezegd. Nee. Nou ja, goed. Maar goed, het, het komt allemaal. Het, het is. Allemaal. En wij wachten op betere tijden. En die gaan ja, zeker komen. Dat en vind ik ook. ook. Ja. Die komen ook. Ja. Nou, Gerry, dank je wel voor je informatie. En uh, voor uh, dat wat je en ons dank. hebt medegedeeld. Ja. En uh, we spreken uur. elkaar uh, weer gauw een zeker. volgende keer. Ja. En dan, dan gaan we luisteren en. naar muziek. Mr. Bojangles van Nitty Gritty Dirt Band. Muziek. Knew a man Bojangles and he danced for you In worn out shoes Silver hair and ragged shirt and baggy pants The old soft shoe He jumped so high He jumped so high And then he lightly touched down I met him in a sail in New Orleans, I was Down and out he Looked to me to be the eyes of age As the smoke ran out He talked of life he talked of life Left clicked his heels and stared He said his name Bojangles and he danced a lick Across the cell He grabbed his pants and feathered stance where we jumped so high And then he clicked his heels He let go a laugh He let go a laugh Shook back his clothes all around Mr. Vogue Jangles, Mr. Bojangles, Mr. Jangles, Dance. He danced for those at minstrel shows and county fairs. Dat was het originele nummer van Mr. Bojangles, wat dus inderdaad door vele anderen is gecoverd. Wij hebben aan de telefoon, als het goed is, Roy Dongen. Eh, niet alleen onze collega, maar ook eh, betrokken bij de MBO College Airport, als het goed is. Ja, dat is helemaal goed. Vanuit een regenachtig assen, uh, goedemorgen. Goedemorgen en regenachtig assen. Je bent toch niet op het circuit daar, hè? Nee, ik ben niet op het circuit. Nee. Oh. Nee, ik werk op uh, vrijdag in Assen en dan blijf ik vaak uh, slapen. Okay. Dus ik ben vandaar dat ik in Assen ben. Okay. Maar uh, ja, de ontvangst uh, van, uh, bij de stemhokjes... Uh, dat wordt straks gedaan door studenten. MBO-studenten. En uh, die, uh, nou, ik vind het een hele slimme zet uh, om dat te doen trouwens. Hè? Op die manier uh, geef je ze een stukje praktijkervaring. Ja. Yeah. En, en uh, maak je gebruik van hun skills... Nou, ik ben blij dat je het zo zegt. Ik ben op het MBO-college projectmanager en docent skills. Dat uh, wist ik niet trouwens. maar, nee, maar dat, dat, dat is een helemaal je inkopper voor mij. Uh, en het is heel belangrijk voor de studenten in deze tijd. Omdat natuurlijk, het zijn allemaal studenten in de, in de hospitality. En ze lopen normaal heel veel stage in Zandvoort bij het museum. Bij NH-hotels, Amsterdam Beach Hotel, Center Parks. Maar er zijn natuurlijk heel veel plekken gesloten. En uh, de studenten moeten natuurlijk wel met het vak in aanraking komen. Met andere mensen. Ja. Want dat is natuurlijk wat ze, wat ze leren. En dat is een hele mooie gelegenheid. Overigens is het bedacht door uh, de minister. Ja. Uh, die heeft voorgesteld. Goh, is dat geen goed idee om studenten daarbij in te zetten. En de MBO-raad, de overkoepelende organisatie, heeft dat uh, opgepakt. En ik was heel blij dat uh, David Molenburg, onze burgemeester, zei. Ja, fantastisch, graag. ja. Ja natuurlijk, Ik bedoel, waarom zou je dan zeggen nee? Hè? De, de, dit is een, een, een dubbele winst. Of een dubbele winst, ja, ja eigenlijk wel. Ik bedoel, en je en helpt mensen zeg maar, bij binnenkomst uh, om naar de juiste plek te gaan. Zodat de mensen van de stembureaus op hun plek kunnen blijven zitten. En daar dus ja. ook hun werk kunnen doen. Dus het is uh, heel handig. Ja, het is heel handig. En het is uh, uh, ook fijn dat uh, er mensen zijn <coughs> die zorgen dat iedereen netjes afstand houdt. Uh, en dat mensen hun mondkapje nog even opdoen als ze dat vergeten zijn. Dat kan iedereen het beste overkomen. Of even, ja. hè, als je het even onder je kin hebt zitten in plaats van over je neus en je, in je mond. Ja. Uh, dat soort dingen zijn ze zo goed in opgeleid om daar netjes mee om te gaan. En het voordeel is ook, ze zijn allemaal in uh, uniform. Herkenbaar dus. Dus Het is herkenbaar en dus het is niet dat je dan denkt van heel stopaven, waar moet jij je mee? Maar het is heel duidelijk. Dat zijn studenten met een badge in uniform uh, en die, uh, die behulpzaam zijn. Ja, maar het, het zijn natuurlijk drie dagen. Hè? Dus uh, drie ja. dagen stemmen. Dat, dat vergt best wel wat studenten om dat dan goed georganiseerd te krijgen. Ja, nou, ik heb, dit zijn allemaal eerstejaarsstudenten. Uh, en daarvan hebben wij voor Travel and Hospitality op onze school. hebben we er dus zo'n kleine honderd. Uh, iets meer dan honderd. Uh, dus dat hebben we ruim. Overigens zijn ook niet alle stembureaus in Zandvoort uh, drie dagen open. Dus uh, ze staan uh, op maandag en dinsdag bij twee stembureaus. En uh, op uh, woensdag staan ze bij vijf of zes stembureaus. Ja, precies. Want maandag en dinsdag zijn eigenlijk alleen die twee stembureaus open. Hè? Pluspunt en blauwe trim. Ja. En dan de, de, de woensdag zijn zeg maar de reguliere stembureaus open. Ja, maar er zijn een aantal stembureaus uh, waar het weer te klein is. Dan kan je dus niet meer mensen neerzetten bij de deur. Want dan mogen er weer minder mensen binnen stemmen. Ja. Uh, en bij het station bijvoorbeeld hebben we gezegd... ja, dat is een tent, maar dan moeten de studenten buiten blijven staan. Nou, het klimaat in Nederland is niet zo dat nee. je uh, zegt... van goh, uh, laat ze gewoon van half acht ochtends tot negen uur s'avonds buiten. Nee, de en bovendien is het een tochtgat daar, hè? Ja. Dus uh, vandaar dat we dat, uh, dat, we dat overslaan. Ja. Maar alle andere, de, dru de drukkere stembureaus, daar, uh, daar zijn ze weer te zien. Maar zijn jullie dan exclusief in Zandvoort uh, te zien? Of uh, is dat zeg maar, ook in, in de omliggende gemeenten? Zoals Heemstede en uh, Haarlem, Hoofddorp? Uh, er zijn alleen maar in Zandvoort zijn alleen maar studenten die uh, voor de hospitalities worden ingezet. Uh, dat heeft als voordeel dat de studenten niet per se 18 hoeven te zijn. Uh, in Haarlem en meer, uh, daar maken de studenten gewoon deel uit van het stembureau. Dus die uh, zijn dan gewoon echt daadwerkelijk stembureau-lid. Die tellen ook mee en uh, alle andere dingen. Aha. Maar, dan moet, dan maar moet die zijn 18 ouder. Zijn. Ja, dan moeten ze 18 ja, zijn. Ja, precies. Ja, ah, het, is, het is een super uh, initiatief. En, uh, ja, en uh, onze zusterschool en uh, Amsterdam in Amstelveen doet het ook. Dus het is, uh, ja, dus we, in ieder geval uh, vanuit deze twee scholen, die vallen onder één directie zeg maar, uh, doen we het in minimaal in drie plaatsen op dit moment. Ja, en dan neem ik aan dat na deze dagen er een soort evaluatie uh, plaatsvindt, want uh, dit, dit uh, levert ze natuurlijk punten op, hè? Daar ga ik vanuit ja, dat dat zeker. punten oplevert. En, en hoe gaan jullie daarmee om? De studenten krijgen een uh, evaluatieformulier. Dus dat moeten ze uh, voor een deel zelf invullen. En voor een deel uh, zouden ze dat vragen aan de mensen die het stembureau of die dat voor hen willen invullen. Om te zeggen, van, Goh, dit iemand was behulpzaam, iemand lachte altijd vriendelijk. Of iemand was misschien wel zagrijnig. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar kan wel gebeuren. Ja. Um, en ik zelf uh, uh, maak rondjes door antwoord uh, op uh, met name de woensdag. Uh, want ik ben de docent skills, dus ik zal ook komen kijken hoe ze het uh, doen, of ze netjes zijn, of ze hun uniform goed dragen, een dat netjes zit, hun sjaaltje, hun naambordje niet vergeten zijn en dan dat soort dingen. Ja, het zijn de kleine details hè, waarop gelet wordt. Ja, natuurlijk. Want je wilt het, als je bij het, uh, straks bij het NH antwoord komt inchecken, dan wil je eigenlijk niet het verschil uh, merken tussen iemand die bij NH werkt en een student van uh, onze school. Nee. Nee, dat moet niet gebeuren, inderdaad. Ja. ja. Nou goed. Een uh, vriendelijke, maar uh, punctuele docent. Ja. Wat dat betreft, ja. Denk je dat dat iets is wat uh, zeg maar voor die studenten op, op meerdere plekken zou kunnen gaan gebeuren en ingezet kunnen worden? Ik bedoel, dit is natuurlijk een mooi initiatief, maar uh, zijn er nog andere plekken waar, later aan, of waar aan gedacht wordt om later gebruik van te maken voor de, voor de studenten? Ja, nou sowieso denk ik, ik hoop eigenlijk dat we uh, volgend jaar met de gemeenteraadsverkiezingen uh, ook weer gewoon studenten kunnen inzetten. En dat dan iets vroeger mee zijn, dan zouden we een, een wat mindere bezetting op van de stembureaus kunnen doen. Nu zijn er heel veel vrijwilligers opgetrommeld. Met pijn en moeite is die bezetting rondgekregen. Want uh, uh, dus ik denk dat het goed zou zijn, dat het volgend jaar iets eerder zijn. Dan geeft het misschien wat meer ruimte. Ja. Maar ja, de studenten staan natuurlijk ook gewoon op de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie altijd. Doen ze de garderobe, ja. uh, begeleiden ze de mensen. Uh, als het Zandvoorts Museum een opening of receptie heeft, dan uh, staan er vaak studenten van ons. Het HDMZ-museum wil ook deze samenwerking aangaan. Uh, dus ja, Zandvoort is een toeristische plek. Dus, en onze studenten, Travel and Hospitality, die, uh, die voelen zich daar prima in thuis. Ja, nou, dat is mooi. Het is mooi dat het gecombineerd kan worden. Zijn er ook Zandvoortse uh, studenten bij... Ja, er zijn ook Zandvoortse studenten. Er zitten een aantal mensen uit Zandvoort uh, op onze school. Moet ik wel zeggen dat ze niet allemaal bij Travel Hospitality zitten natuurlijk. Maar er zijn ook uh, mensen die ik in Zandvoort regelmatig tegenkom die bij mij zijn uh, afgestudeerd. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk om te uh, om mee te maken. Ja, nou ja, bekijk als je dan uh, en naar school gaat en dan uiteindelijk aan het werk kunt komen in je eigen gemeente. Nou, dat vind ik wel uh, hartstikke mooi uh, eerlijk gezegd. Toch? Ja. Ja, er zijn en er zijn verschillen. En ik stel ook studenten die het uh, zo goed doen dat ze uh, blijven bij bedrijven. Bij uh, Centerpark zit een oud student uh, van mij die, die ook alweer jaren bij, uh, bij Center Park in het hotel uh, werkt. Uh, bij Beach Hotel is een meisje die daar een hele tijd gebleven is. Uh, bij uh, Lunchbreak zit een uh, meisje van onze school. Ja, dus een, uh, ze blijven blijkbaar toch in de omgeving graag werken. Ja. Nou, zeg je dat je in Assen zit, uh, zit je dan op een soortgelijke school waar je dan les geeft of is dat een onderdeel van de school waar je überhaupt bij werkt? Oh nee, ik ben uh, projectmanager eigenlijk. Ik ben een HR-manager van beroep. Uh, en daarom gaf ik uh, sociale vaardigheden en personeelsmanagement op die school, waar ik ook een paar projecten doe. En ik ben nu gewoon bij mijn klant in, uh, in Assen, waar ik uh, eens in de, één dag in de week uh, de directeur human resources ben. Mensen aannemen, contracten regel, uh, al dat soort dingen. Ja, je, je maakt nog wat mee. Je, gaat, je bent behoorlijk op pad, altijd hè? Ja, nou, ik vind het zelf heel belangrijk. Omdat je, bedrijven klagen vaak dat er niet genoeg praktijkervaring is. En ja, dan moet je als je. Ik geef dus één of twee dagen in de week les. Zodat ik mijn praktijkervaring zit in het bedrijfsleven. Ook binnenbreng bij het beroepsonderwijs. Dan dus ja. de mensen niet alleen maar theorie. Maar ook echt daar cases uit de praktijk. En dat vind ik heel erg leuk. Ja, En ook een motivatie voor jonge mensen om ook eventueel als docent uh, te kunnen gaan werken. Want als ze dus zover zijn dat ze ervaring hebben en die ervaring zouden willen delen, dan, dan is daar een mogelijkheid. Want dat, uh, dat kunnen we aan jou zien dat dat kan. Ja. Je kan, uh, iedereen is uh, welkom in de wereld van het onderwijs. Als je ervaring hebt je kan, hoeft, uh, en je vindt het leuk of je denkt het leuk te vinden... dan kom je gewoon een keer een paar dagen voor de klas te staan of een paar uur. En als je zegt, nou dat lijkt me wel wat, dan kan je gewoon instromen. Dan krijg je vanuit de overheid een, een, een, een speciale opleiding. Dat heet een getuigschrift, een pedagogisch getuigschrift. Ja. Uh, en, dat, en dan kun je tegelijkertijd werken en je gaat betaald uh, uh, dat getuigschrift halen... zodat je dan ook gewoon bevoegd voor de klas mag staan. Ja, ja want ik vind wel dat mede door het feit dat er heel veel mensen op een jongere tijd dan met pensioen zijn gegaan. Eh, ik vind dat het zo zonde is dat de ervaring en de skills van die mensen verdwijnen... in plaats van dat ze gedeeld kunnen worden met jongere mensen. Want dat, nogmaals, dat zijn de praktijkervaringen... en die zijn veel belangrijker, denk ik, ja. dan leren uit een boek. Absoluut. En je moet ook, maar je moet ook erkennen uh, soms dat uh, jongeren dingen beter weten. Met het online lesgeven, uh, dan laat ik vaak heel veel dingen doen door mijn studenten. Want die zijn uh, eigenlijk handiger in uh, nieuwe technologieën dan ik. En uh, op het moment dat je het ene hebt geleerd, dan is het alweer verouderd. Dan komt er wat anders. Uh, mensen zijn blij ze op Facebook terecht kunnen. En uh, nou, dus iedereen is verhuisd naar Instagram. Maar mijn studenten die posten daar ook al niet zo heel veel meer. Want die zitten allemaal weer op TikTok. Dus je moet ook, van hun kun je ook weer heel veel dingen leren. Dat zijn leuke sociale voorbeelden. Maar dat geldt ook als er een nieuw systeem of een nieuw reserveringssysteem komt. Zet er een jong iemand achter en die fietst daar vijf minuten bij spreken doorheen. En wij krijgen dan een halve dag bijscholing. Omdat we ook het nieuwe systeem moeten leren kennen. Ja, ja zij, zij gaan er inderdaad spelende wijs doorheen. Hè? Er is een, er is natuurlijk, dat zie je ook bij jonge kinderen die achter zo'n laptop zitten. Of achter een iPadje of, of wat ja. voor een dingetje dan ook. Die, die hebben een, een soort gemak en een soort van zelfsprekendheid waarmee ze met dingen omgaan... Die, daar ben ik gewoon jaloers om. Dan denk ik, wauw, ik moet goed nadenken... en ik ga steeds de mist in, maak fouten. En zij gaan maar gewoon, ze, ze doen maar gewoon... En, en, en ze rollen er doorheen... en nemen de fouten die ze maken eigenlijk gelijk op... en verbeteren dat terwijl ze aan het werk zijn. Dat vind ik zo knap. Ja, ze zijn heel digivaardig, ja. maar ja, uh, zij beseffen dat, uh, dat het eigenlijk ook niet zoveel fout kan op een apparaat. En wij zijn bang om iets fout te doen, dat we het dan allemaal niet meer kunnen herstellen en ja. dat soort dingen. En dat uh, hebben kinderen gewoon niet. En dat hebben ze met de speelgoed natuurlijk ook. Daar gaan ze ook van alles en nog wat mee doen en dan zien ja. we wel wat ja, ja, dat doen. maakt ze dan niet uit inderdaad of dat het een, een beetje krom staat of niet. En wij denken, oh nee, dat kan niet, want het is krom, maar dat uh, valt om ja. en uh, ingewikkeld. En kinderen denken, nou ja, ik zie het wel. En als het omvalt, doe ik het nog een keer ook goed. Ja, ja. Ja, Ervaring leer je. Dus ik denk dat is alleen maar goed. Ik bedoel, je kan niet leren lopen zonder tien keer te vallen. Of honderden keer te vallen, denk ik. Ja. En uh, de studenten zijn gelukkig ook zo. Ze proberen van alles. En. Uh dus ze willen heel veel uh, dingen doen. Ze zijn ook heel geïnteresseerd. Ik heb, ik, ik heb studenten moesten solliciteren om in Zandvoort nu bij deze stembureau's te staan. Want ik heb natuurlijk honderd. En er gaan er maar uh, een stuk of vijftig komen. er. Uh, en dan zie je dat ze heel gemotiveerd zijn. Dus allemaal een motivatie krijgen waarom ze dat belangrijk vinden. En dat ze, uh, ja, dat, ze dat graag willen doen. En dat, dat is wat je zoekt bij uh, jonge mensen. Ja, helemaal eens met je. Goed. Nou Roy, uh, we gaan het uh, beleven volgende week met uh, de verkiezingen. Uh, en uh, ik wens jou en je team van school uh, veel succes en uh, prettig werk tijdens de verkiezingen. En uh, wij spreken elkaar uh, een volgende keer weer. Ongetwijfeld. Dank je wel. Heel fijn weekend. Oké, okay. dag.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 And if you want to prove it's true Baby, I'm telling you This is what you should do Just help yourself To my lips, to my arms Just say the word and they are yours Just help yourself to the love In my heart your smile has opened To my arms And then let's really Start to live All right <laughs> Yeah My heart has love Enough for two More than enough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 Ja, dit was Tom Jones met Help Yourself. Wat heeft die man toch een fantastische stem. Maar de stem van Lana Lemmons horen wij nu als het goed is...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 you <laughs>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 Uh, ...mogen we dan nog steeds niet na negen en naar buiten. Dus uh, uh, lekker s avonds thuis uh, met uh, uh, nou ja, achter de computer een, een, een borrelboxje van zandworters erbij. En dan gewoon gezellig meedoen en kijken en meedoen met de quiz. Uh, nou, uh, zeg nog er... even hoe ze dat gaan doen. Nou ja, dat makkelijk is gewoon naar onze website vis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 Oh. Nou, we hebben een, uh, een laatste nummer. En uh, dat nummer is uh, volgens mij zes minuten, hoor. Heb ik dat goed begrepen? Dus dat gaan we dan net redden, denk ik. Dat is het nummer Ivan uh, Fotonovella. Ik ken het niet, het nummer. maar daar gaan we. Tot straks. Trophy. She had a ball or two, and I'm telling it to you straight, so you don't have to hear it in another way.